Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al is trooien strooie en de maaar voor de dag. De meisjes maken stijve plafeljotjes in haar haar. De jongens stoppen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het paardjot, en paard die zegt dat ja, verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij ze slijmer is, is En dan roept zij uit, dan kent de zee zeer zo fris. Ze plaatst de deelt bij brede zweer, haar vaaier op kom op Maar potsel roept ze gil, de zee zit in mijn ogen naar de zon.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 Ja,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 ...de bouw van het tweede kerkgebouw... ...toen is pas het orgel er gekomen. Dan of, praten we over 1848? Ja, dus... ...na 1849 is dat orgel pas gekomen. Dus, maar maar die, die, die, er is een verhaal over die kolommen... ...van die orgelgalerij. Ja, dat is uh, <coughs> ontstaan... ...ook later jaren natuurlijk... ...want... Uh, ...dan gaan, zitten we al aan 1905...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 Die naam, oh ja. Zit er in die kerk een Amsterdamse koopman? Een de meneer Zandhagen. Want dat was toen al het geval: dat er heel veel Amsterdamse kooplieden, dus die over de Senkers beschikten, naar Zandvoort kwamen. Toen ze zeiden, zijn er ook op de Boerenvaren villa's gebouwd. Maar deze familie zat in hotel driehuizen boven aan de kerkstraat.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 En toen kwam hij iedere zondag naar de kerk. Nou, toen was het in 1725. Toen zegt hij: Mensen, het wordt tijd dat we die kerk eens gaan restaureren. Nou, dat, ja. Hij. Hij zorgde voor alles. Dus, nou, toen liet hij de kerk restaureren. Toen kregen we houten banken langs de muren. Aan de twee kanten ook onder de. Dat het nu de orgelgalerij is. En toen liet hij voor het de derde raam. liet hij de Heerenbank bouwen. En daar zat hij zondags in. En dat. ja, dat was natuurlijk chic. Die Heerenbank bestaat nog steeds. Ja, de Heerenbank staat. Het dus is weer een hele geschiedenis apart geworden. Oh. Want, dus dat was een doorlopende bank. Voor. had je dan een iets verruiming. om tot daar.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 om een hele dagtocht mee te maken op die ora et Labora, dus ja, als vrelingen zeiden, is dat een pronkstuk. En die bomsgangt hangt, hangt dus in de kerk. Bombs, ja, dus toen we kwamen, toen hebben wij helemaal hangen op ladders gezet en trappen gezet, kijken van hoe moet die hangen, dat hij goed zit, hoe okay, kijkt de kabels, de draden waar die hangt helemaal. En toen waren we, vandaar dat die bomsgangt daar hangt. Leuk. We gaan nog even luisteren naar muziek. ZANG EN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 En we gaan zo naar het einde van het programma. Ja.